5 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Mensen zonder geldige verblijfspapieren zouden hier veilig aangifte moeten kunnen doen. Dat advies staat in een rapport van de Stichting Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven. Volgens het rapport kunnen illegale in sommige gevallen zonder problemen aangifte doen. In andere gevallen worden ze opgepakt of krijgen ze een boete. Het zou vaak afhangen van de agent die toevallig de aangifte opneemt. In Amsterdam-Zuidoost krijgen illegale al een tijdje de garantie dat ze vrij het politiebureau kunnen verlaten als ze aangifte doen van een misdrijf. De opstellers van het rapport vinden het een goed idee om dit landelijk in te voeren. De openbaar aanklager in Turkije is een onderzoek gestart naar de krant Kumhudiyet die gisteren enkele cartoons van Charlie Hebdo plaatste, waaronder die van een huilende profeet Mohammed. Gisteren oordeelde een Turkse rechtbank dat de cover van de nieuwe Charlie Hebdo niet op internet mag worden gepubliceerd. De krant volgde dat fonds, maar plaatste wel een tekening in de papieren krant. Twee columnisten van Cumhuriyet zouden zijn opgeroepen door de aanklager. Wat er met de krant gebeurt is onduidelijk. De Turkse premier Davutoglu noemt de cartoons een provocatie. Hij liep zondag nog mee in de grote protestmars in Parijs. Het Spaanse Hooggerechtshof is een onderzoek begonnen... naar het verblijf van een van de Franse aanslagpegers in Madrid. Amédi Koulibaly, die vorige week in een koosjere supermarkt in Parijs via mensen doodschoot, was een week voor de aanslag nog met zijn vriendin in de Spaanse hoofdstad. Het hof gaat nu onder, bekijken wat ze in Madrid hebben gedaan en waar ze hebben overnacht. De twee waren tussen 30 december en 2 januari in Spanje. Daarna reisde Koulibaly met een nog onbekende persoon terug naar Parijs. Zijn vriendin Hayat Boumedien reisde op 2 januari naar Istanbul en later ging ze naar Syrië.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 In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Eemnis en Eembrugge, 6 kilometer. De A9 alkmaar Diemen bij Holendrecht, 5. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer... en knooppunt Nieuw Meer 6 kilometer. En ook op de A10 tussen knooppunt Nieuwemeer en het Amstel Businesspark... 6 kilometer door een ongeluk is er maar één rijstrook beschikbaar. De A13 dan, daarna Rotterdam... tussen knooppunt Iepenburg en Delft-Zuid, 6 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Utrecht tussen Hoogvliet en Spijkenisse, 5. A20 Hoek van Holland Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer. Op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 6 kilometer door een kapotte bus. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A27 dan richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 Ik zag best nog wel een keertje met die alweer. naar adem willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, een warme worst, als om je heen. Lekker kankeren op de jouw en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel dan stee overheid. overrijd. Uh, oh, Haag. Mooie stad achter de Dunne, de schilderswerk, de lange poten en het plein. Oude oud Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaat Helly als ik geen hagen -nees zou zijn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 wat leg ik toch te dromen? Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch veel te vlug. Dat nieuw Babylon moest dat traf, dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de Vervalberg. Dus van night meer terug heen. Uh, oh, Den Haag. Mooie stad, achter de deur. De lange pootie en het vlek. O, o, Den Haag. Ik zal met niemand willen rully. Meteen gaan hully. Als ik geen haargenees zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen haargenees zal zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen haar genees, zal zij. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ronde Sjoelkampioenschappen. Er zal gestreden worden om de titel Beste Sjoeler van 2015. Dit keer zullen de vrouwen en mannen het tegelijk tegen elkaar opnemen... om een felbegeerde plaats in de finale op zaterdag 21 februari te behalen. De wedstrijd begint om half negen s'avonds. Nog nooit gesjoeld? Geen probleem. Het gaat tenslotte om de gezelligheid. Welke dame of heer zal dit jaar als winnaar uit de bus komen? Geef je van tevoren op aan de bar of per telefoon. Meer informatie: Café Koper Kerkplein 6. Telefoonnummer 023 5713 546. Of website www.cafékoper.nl You gave a me, you can't beat the memories you gave a me. Take sweet, sweet, one fresh and tender kiss. the memories you gave a me. Add one stolen night of bliss, you can't beat the memories you gave a me. Sweet, sweet, one of me. Oh, of me. one girl, one man, but one boy. Some grief, day, some joy me, me, memories sweet sweet more made of this you the memories you gave me, Don't you sweet, sweet, Forget you a small moonbeam You, me. Can't the you gave me, Fold sweet, sweet, sweet, in lightly you with you a dream you the all lips memories, and mine Two sips wine. of wine Memories are made of this Sir, sweet, sweet it generously with love. Me. You can't beat the memories you gave me. Man, of me. One was was was man, but one wife, it one love. Through life, man, sweet, sweet. The readings you gave are made me. of them. You can't beat the memories you gave of me. Klessenconcert Heemstede Filimonis Orkest 18 januari om 3 uur middags in de Protestantse Kerk Poststraat 1. Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Klessenconcert Zandvoort. U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. Voor meer informatie www.klessenconcert.nl of Toosbergen 06 518 538 14. Het repertoire is Bach. Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel. En componisten uit alle periodes die de muziekgeschiedenis vinden... vroeg of laat hun weg naar de lessenaars van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Daarbij horen ook Nederlandse componisten als Andriessen, Van Manen en Oldhuis. Werken voor koor en orkest zijn eveneens vaste onderdelen van het repertoire. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Allemaal You don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy Oh, boy. Oh, oh. Het gaat weer gebeuren, Ladies Night. Donderdag 12 februari om half acht s'avonds. Deze keer de film Fifty Shades of Grey. Naar de bestseller van boekenserie van I.L. E. James. 50 tinten grijs. Lekker een avondje uit. Film, hapje en een drankje. Kaartverkoop start dinsdag 13 januari aan de kassa van Circus Zandvoort. Of via wwwcinema Informatie Circus Zandvoort Bioscoop, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 57 186 86.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 Yesterday behind him, you might say he was born again You might say he found the key for every door When he first came to the mountains, his life was far away On the road, hanging by a song But the strings are Long Yes, sir. The simple thing cannot comprehend why they try to tear the Live entertainen bij Holland Casino met Tommy Thompson. Elke eerste zondag van de maand tussen 4 uur en 10 uur avonds is het Sunday Royal bij Holland Casino. Speciaal voor platinum en diamond cardhouders is dan de Sunday Royal Lounge gereserveerd en zijn er vele extra's tijdens de Sunday Royal. In de Sunday Royal Lounge geniet u van 4 uur tot 6 uur avonds van een gratis hapje en drankje. Tijdens Sunday Royal maakt iedereen op onze speelautomaten tussen 4 uur en 10 uur 's avonds kans op extra mystery prijzen. Daarnaast ontvangt u als Platinum en Diamond cardhouders een startbonus van 10.000 punten. Tommy's eerste kennismaking met muziek begon op jonge leeftijd als klarinettist in het Philharmonisch Orkest. Toen hij nog heel jong was, wist hij al dat saxofoon wilde spelen. En toen hij de klarinet goed onder de knie had, begon hij aan de tenorsaxofoon. Geniet van een bijzondere ambiance en doe mee aan een gezellig toernooi poker, blackjack of American's and roulette. Er wordt gespeeld in een ontspannen sfeer, waarbij speelplezier voorop staat. Het toernooi wordt gespeeld van half vijf tot half zes en er is plek voor tien deelnemers. U kunt zich op de dag zelf aanmelden in het casino. Speelt u mee, dan ontvangt u bovendien een gratis drankje uit ons speciaal geselecteerde assortiment. U maakt als platinum en diamond cardhouders met het spel Ringo kansen op een weekend weg naar een Holland casinostad naar keuze. Deze prijs is inclusief hotel overnachting en een viersterrenhotel En een diner voor twee ter waarde van 125 euro. Ringo is een bijzondere combinatie van roulette en bingo. Graag verwelkomen wij u bij Sonda Royal. Noteer alvast op uw agenda, elke eerste zondag van de maand. Sunday Royal van 4 tot 10 uur avonds. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Bad Huisplein 7. De prijs per persoon, 5 euro. Met uitzondering van de favorite cardhouders organisatie Holland Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 574 of de website www.hollandcasino.nl-zandvoort. In 2014 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij 2238 keer uitgevaren en werden er 3420 mensen gered of geholpen. Reddingstation Zandvoort, een van de 45 landelijke KNRM stations, telt 22 mannen en 1 vrouw die afgelopen jaar 21 keer in actie zijn gekomen. Dat is iets boven het gemiddelde van de jaren daarvoor. De meeste alarmeringen betroffen zeilboten en kitesurvers. Maar ook vermiste personen waren aanleiding om in actie te komen. Bij vrijwel alle acties is de reddingboot Anipalisse te water gegaan. In een enkele situatie was dat voldoende om alleen met de kusthulpverleningsvoertuig uit te rukken. Om voldoende bemanningsleden beschikbaar te hebben is station Zandvoort op zoek naar versterking. De voorkeur gaat uit naar iemand die door de week overdag beschikbaar is. Dat kan dus iemand zijn die in Zandvoort werkt bijvoorbeeld. Westkust weerbericht. Het is bewolkt en het regent. In de middag en de avond trekt de buienlijn van west naar oost over het land. Erachter wordt er in de avond droger. Maar ook dan blijft een bui mogelijk. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Maar in en achter de buienlijn daalt deze enkele graden. De zuidelijke wind is boven land vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer enige tijd hard tot stormachtig. In de kustgebieden en in Limburg komen zware windstoten voor... van 80 tot 90 km per uur. Na het passeren van de buienlijn neemt de wind iets af en draait naar het zuidwesten. Ook verdwijnen de zware windstoten. Gedurende de nacht naar vrijdag overheerst de bewolking... en vallen er met name in het noorden enkele buien. De temperatuur ligt rond de 5 graden. De wind is zuidwest en vrij krachtig. Aan zee hard tot stormachtig. En in het noordelijk kustgebied staat mogelijk kortstorig... Een zuidwestenstorm, kracht 9. In de kustprovincies is er kans op zware windstoten tot 100 km per uur. Vrijdag overdag is het wisselend bewolkt en vallen renkere buien. De middagtemperatuur wordt ongeveer 7 graden. De zuidwestenwind neemt in de ochtend af, naar matig tot vrij krachtig. Aan zee tot krachtig of hard. In de noordelijke kustgebieden komen in de ochtend nog zware windstoten voor... van 80 tot 90 km per uur. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen... De minimumtemperatuur ligt rond de 0 graden. De maximumtemperatuur tussen de 5 en de 6. Er is veel wind uit het zuidwesten. Zondag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graad Celsius. De maximumtemperatuur tussen de 5 en de 6. Er is veel wind uit het zuidwesten. Langs de stranden bewolkt met lichte regen of motregen. Michiel Drommel gaat in 2015 zijn droom waarmaken. Hij is bezig om een hele oude strandtent naar te bouwen... met alles erop en eraan. Met als doel de tent als kleine museumje overal te plaatsen... om belangstellenden te laten zien hoe het in vroegere tijden ging. Drommel heeft al meer heel veel materiaal aangekocht... zoals een oude kaartenmolen, service-sirversgoed, koektrommels, etc. Wat hij nog mist zijn limonadestroopflesjes plus informatie over hoe men zo, toen zonder gas, licht en water alles regelde. Wie kan hem daarbij meer vertellen of is in het bezit van zo'n flesje? Uw redacties kunt u graag mailen naar m.drommel.kacema.nl Zonder mij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 was the night softer than satin was the light from the stars Yeah. <laughs> and more. Ayuma tussen App en vloed. Strandpaviljoen Ayuma vind je op het Zuidstrand van Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een moderne Aziatische kaart met zorgvuldig uitgekozen wijnen. Wij verzorgen ook evenementen, vergaderingen en bruiloften in de meest inspirerende omgeving. De paviljoen is gesloten van 13 oktober tot 13 maart. Daarom de Ayuma Winter Edition in de Amsterdamse Beach Hotel in Zandvoort. Ayuma tussen App en vloed is een maandelijks evenement van november tot en met februari. Zaterdags wordt er gedineerd in het Ayuma-style. Zondag staat in het teken van Lazy Sunday. Lounge, Borrel, Bites en DJ. Inderdaad, lekker met een wijntje en muziekje de zondagmiddag door. Een weekendarrangement inclusief Ayuma-diner, overnachting en ontbijt in het Amsterdams Hotel in Zandvoort. De prijs voor alleen het diner is 35 euro per persoon. De zondag is free of entries, dus save the date, 24 en 25 januari. Wil je erbij zijn? Reserveer dan nu via telefoon 023 5714608 of zuidstrand at Meer informatie, restaurant, app en vloed, Badhuisplein 2 en 4.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 This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't have been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Oh, well now, boy, hang oh, down, down your head, your head and and Hang down your head and cry. Oh well, hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. Tomorrow reckon where I'll be down in some lonesome valley hanging from a white oak tree. Hang down your head. dit is ZFM. Que eu quero passar, pois o samba já me O que eu quero em samba? Este samba que é misto de maracatu. Esse mago de preto veio. Salve, Preduto. Mas que nada um samba como está tão legal. Você ainda vai querer que eu chegue no. De commissievergadering in januari. Op 15 januari, dus vanavond, vanaf 8 uur komen de Commissie Samenleving, Middelen en Ruimte bijeen in het Raadhuis van Bloemendaal. Raadscommissies zijn bedoeld voor het vergaren van informatie en het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze vergaderingen bijwonen als toehoorder en u kunt er, als u dat wilt uw mening geven over onderwerpen. De Commissie Ruimte bespreekt op donderdag 15 januari onder andere de wijziging KAP-beleid herziening, parkeerbeleid, stationsomgeving en het verzoek handhaving, avondopenstelling, daghoreca.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 Pourtant,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 25 jaar. Daarom kijken Bart en Hans op 5 februari terug naar het oprichtingsjaar 1990. Muziek en nieuws uit 1990. Muziekboelen van Live, 5 februari van 2 tot 6.